Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump moet nog even wachten op zijn straf. Een Amerikaanse rechter heeft de uitspraak in de zwijggeldzaak tegen hem uitgesteld tot na de verkiezingen. De ex-president is al schuldig bevonden in de zaak en in Amerika hoor je dan later van de rechter wat de straf precies gaat zijn. Dat zal op 18 september gebeuren, maar dat wordt nu dus uitgesteld zodat het de verkiezingen niet beïnvloedt. De zaak draait om het vervalsen van documenten die aantonen dat hij zwijgeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. De Slovaakse premier Fico heeft de stad bezocht waar hij in mei werd neergeschoten. Het gebeurde na een kabinetsvergadering toen hij buiten contact zocht met het publiek. Hij werd geraakt door vier kogels en was dagenlang in levensgevaar. De aanslagpleger werd meteen opgepakt. Hij had een politiek motief. Volgende maand ging Fico weer af en toe aan het werk. De man die in mei een docent belaagde op de Fontys Hogeschool in Eindhoven... heeft ook geprobeerd om haar te verkrachten. Dat blijkt vandaag in de rechtbank. Toen de Bulgaarse man van 41 haar zag, duwde hij haar volgens het OM de wc in en eiste seks. De vrouw werd ook gestoken, maar wist te ontsnappen. Ze raakte licht gewond. Op de Paralympische Spelen in Parijs hebben hardlopers Fleur Jong, Kimberly Alkemade en Marlène van Gansenwinkel... voor een volledig Nederlands podium gezorgd op de 100 meter sprint. Fleur Jong merkte bij de start al dat ze er lekker in zat. Als ik voel dat dat lukt, ja, dan krijg ik alleen maar meer nou, bijna energie en ontlading. Want ik voel dat het lukt en daar ga ik alleen maar harder van. Ja, ze werd dus ook eerste. En eerder vanavond sleepte de Nederlandse zwemmer Olivier van der Voort ook al een gouden medaille binnen op de 100 meter rugslag. En daar is hij trots op. Er is nog nooit iemand geweest met één been, zoals ik, die goud haalt uh, Dus in deze klasse. Uh, dus dat ik hier sta en dat ik dit, dit haal, uh, zegt toch wat. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond trekken er buien over met ook kans op onweer. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 I mm don't -hmm. I'm nice, so huh?